2 uur het NOS journaal Lieselotte Thomasen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 Opstelte vindt dat de politiechef zich niet moet bemoeien met sancties, maar alleen met de uitvoering en naleving ervan. Rusland wil over twee jaar een sonde naar de maan sturen vanaf een nieuwe ruimtebasis. Het is de eerste Russische maanmissie sinds de jaren 70. De sonde wordt gelanceerd met een Soyuz-raket vanaf Vostochny, een nieuwe basis bij de Chinese grens. De meeste Russische raketlanceringen worden tot nu toe vanuit Kazachstan gedaan. De zonde die in 2015 wordt gelanceerd, moet op de maan landen, grondmeesters, monsters nemen en op zoek gaan naar water. In 2016 wil Moskou een tweede zonde in een baan om de maan brengen. In de Sovjet-tijd stuurde, Rusl Sovjet stuurde Rusland tientallen onbemande verkenners naar de maan.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 Ongeveer 230 hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam en hun partners... hebben een voedselvergiftiging opgelopen bij een diner in het Krasnapolsky Hotel in Amsterdam. Het diner was op 8 januari ter ere van de 381ste verjaardag van de universiteit. Een dag na het etentje waren opvallend veel mensen ziek. De UvA heeft toen alle gasten gebeld om te vragen of ze ziekteverschijnselen hadden. Toen bleek het toch om erg veel mensen te gaan. Ongeveer twee derde van de gasten had wel iets van klachten... En vervolgens hebben we besloten om dat te melden bij de GGD. En die zijn onderzoek naar uh, het, uh, het eten in uh, Krasnopolsky begonnen. Vermoed wordt dat de geserveerde tartare en het gepocheerde ei de oorzaak zijn van de voedselvergiftiging. Krasnopolsky betreurt het incident. In Zweden heeft een vrouw met een lege passagierstrein... een appartementengebouw geramd. De schoonmaakster had de trein met vier wagons meegenomen... van een rangeerterrein. Waarom ze dat deed is niet bekend... Volgens Zweedse media was ze met hoge snelheid een doodlopend baanvak naar een buitenwijk van Stockholm opgereden. Aan het eind ramde ze een stootblok waarna de trein van de rails raakte en zich in een appartementengebouw boorde. De 21-jarige vrouw die de trein bestuurde raakte zwaar gewond. In het appartementengebouw raakte niemand gewond. Het weer, in het midden- en zuidoosten ligt de sneeuw, elders overwegend droog. Het vriest licht, tegen de avond alleen in het zuidoosten nog wat sneeuw. Vanuit het noordwesten brede opklaringen, vannacht gaat het stevig vriezen. Morgen zonnige periode en landinwaarts droog. Aan zeekans op een sneeuwbui en de middagtemperatuur ligt dan tussen min 3 en 0 graden.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 Ee dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Kijk, ik zit nog steeds even op mijn, uh, op mijn knopje te drukken, want we zitten tegen het record aan. Dan kom in de file, kom in de file, de in de gekke. De spits van vanochtend is de drukste ooit. Je begint wel achteraan. Het advies is eigenlijk nu toch ook wel een beetje van: nou, als je nou echt de deur niet uit moet. Doen het niet, want het heeft nee, totaal geen zin om achteraan te sluiten. Het kan u niet zijn ontgaan. Het was vanmorgen de drukste spits ooit met meer dan 1000 kilometer file. Verkeerspsycholoog Mark de Haan, was het een verrassing voor u... dat het zo druk werd of zag u het aankomen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, uh, het niet zou aankomen. Maar dat kwam ook omdat ik keurig netjes mijn uh, kinderen op de bakfietsen naar school bracht. Uh, wel wat last had van, uh, van de sneeuw. En daarna eventjes heb gekeken van ga ik op de fiets naar mijn eigen kantoor. Want ik werk in Deventer. Dus ik heb eigenlijk van het hele verkeer niks meegekregen. Totdat ik het inderdaad uh, zag op de, uh, via de site. En ook door jullie werd gebeld van hé, hey, er is het een en ander aan de hand. En... Uh, nou ja, dat was het moment. Dat dat is, iets van, waar... dat is een mooi record. En dat is iets waar je als verkeerspsycholoog niet voor hoeft te schamen... dat je dat pas laat door hebt? Nee, nee, nee. nee. U heeft er andere capaciteiten. <laughs> Precies. Ja, we zijn benieuwd naar u, de luisteraar. Waarom bent u toch in die file gaan staan vandaag? Bericht dat ons dan via dit is de dag. nu of Twitter... en dan met de hashtag DIDD. En uh, ook een hartelijk welkom aan onze man in Egypte... ambassadeur Gerard Steegs. Goedemiddag. Goedemiddag. Is het uh, in Cairo ook altijd zo druk tijdens de spits? Het is daar eigenlijk binnen en buiten de spits, spits zo druk. Non-stop staat alles daar helemaal vol met auto's. En men doet van alles en nog wat om langs elkaar heen te komen. En dat lukt niet? Het lukt niet. De Wereldbank heeft ooit becijferd dat iets van, van 3% van het nationaal product verloren gaat... vanwege de continue filevorming in het land. Onze huishistoricus Wim Berklaar is hier ook. Hij bespreekt het besluit van de SGP om vrouwen verkiesbaar te stellen. En ook hier is de voorman van de protestantse kerken, Peter Verhoef. Hij neemt donderdag afscheid en wordt misschien wel opgevolgd door een vrouw. Wees kinderen. En dan niet in verre landen waar het droog is of wat, waar geschoten wordt. Maar gewoon hier in Nederland. Jaarlijks komen er ongeveer 4000 wezen of half wezen bij. Maar we zien ze nauwelijks staan, toch, Joanneke van der Bos. Dat klopt. Ze vallen niet heel erg op, maar ze zijn er wel. Dichter bij de dag is vandaag Hans Wap. Het gedicht over deze uitzending hoort u tegen half vier. Ja, er valt een beetje sneeuw en onze hoofdwegen lopen compleet vast. Duizend kilometer file, de drukste ochtendspits ooit, meldde de ANWB. We gaan erover praten met verkeerspsycholoog Mark de Haan. En de hamvraag is toch een beetje waarom we, stappen we allemaal op zo'n dag toch in de auto? Uh, die vraag die wil ik uh, wat, uh, wat nuanceren, want het is niet zo dat we allemaal uh, natuurlijk netjes uh, op, op dezelfde manier in de auto stappen. Uh, het is heel duidelijk zo dat er eigenlijk verschillende groepen zijn die op verschillende manieren naar bijvoorbeeld hun werk uh, reizen. Uh, en ook verschillende mogelijkheden hebben om dat te doen. Sommige mensen hebben inderdaad echt niet de mogelijkheid om later te starten dan bijvoorbeeld pakken zeven uur. Mensen in de zorg bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld pakken een hele goede. Mijn vrouw uh, is daar eentje van. En die moet inderdaad om zeven uur gewoon starten. En uh, heeft eigenlijk ook geen ander alternatief dan met de auto. Uh, dus wat je dan uh, kunt doen is of hetzelfde gedrag blijven tonen. Omdat het maar één keer in de zoveel tijd voorkomt natuurlijk dat, we, uh, dat er dit soort sneeuw uh, bijvoorbeeld valt. Dus we zijn niet echt op voorbereid. Denken van nou het valt wel mee. Um, of als je inderdaad wat wel uh, meer ervaring hebt, dan zeg je van nou, uh, ik, ik start wat eerder. Ik maak de boel wat eerder schoon, wat zit natuurlijk ook altijd. Hè. De auto moet schoongemaakt worden, ja. ijsvrij gemaakt. Tenminste, als je ook verkeersveilig wilt. Uh, dat is wel handig, hè, dat je wat kan Precies. zien. Precies, ja. ja. Voor de rest zijn er natuurlijk een hoop groepen die uh, ook wel ervaring hebben met uh, nou ja, flexwerken bijvoorbeeld. Uh, flexibel reizen, die wat bijvoorbeeld of wat eerder al aan het zijn of juist later weggaan. Uh, of sowieso helemaal geen gebruik maken van, van, de, van de auto. maar nee, want dat, van weten we, dat weten we natuurlijk niet. Misschien zijn er ook al heel veel mensen thuisgebleven vandaag om thuis te werken. Ja, we letten natuurlijk altijd op datgene wat we nu zien, zeg maar. De chaos en de dra drama enzovoort. Maar er gaat eigenlijk ontzettend veel goed in Nederland. Maar duizend Alleen, kilometer vielen, dan gaat er toch iets fout? Dan gaat er iets fout, dat klopt. Maar dat zien we eigenlijk altijd met dit soort uh, directe omslagen eigenlijk in het weer. Ja, u bent zelf uit Deventer gekomen? Ja, hoe, hoe ging dat? Dat ging uitstekend eerlijk gezegd. Ik had aangegeven dat ik, uh, om hier op tijd te zijn... Uh, uh, um, ik moest met openbaar vervoer sowieso. Uh, uh, ik gaf aan ik, ik wil graag komen, dan wil ik eerst bij jullie flex werken als dat mogelijk is. Mocht ik wel eerder zijn, dus dan vertrek ik nu, dus ik ben om tien uur vertrokken en dat ging perfect. U was wel te vroeg. Ik was nou te vroeg inderdaad. Ik kon hier lekker flexen, laat ik het zo. Zeggen. Kijk, dat is gelukt. Ja. Anderen <laughs> die een probleem hadden met het weer vanmorgen viel het wel mee. Het ging eigenlijk prima. Ja, ja. Maar binnen te Haag duurde drie kwartier om van de plek waar ik uh, verblijf, naar kantoor te komen. Ja, Den Haag, daar had het heel erg gesneeuwd. Ja. Hè? Het heeft toch ook iets onvermijdelijks? Ik bedoel, als het hard sneeuwt, ja, dan duurt het even iets langer allemaal. Ja, klopt. Ja, ja, er wordt ook wat dat betreft dan uh, te veel naar uh, het negatieve is eigenlijk gekeken. En dat is ook heel logisch. Terwijl, er, wat, ik, wat ik zei al, een heleboel positieve dingen eigenlijk gebeuren. En nogmaals, als het vaker zou gebeuren... dan zou we ook een soort van uh, protocol eigenlijk wel hebben van... oh, het gaat sneeuwen, dan weten we ook van... dan moeten we dat en dat en dat gaan doen. Ja. Op individueel niveau, maar ook op het gebied van... Nee, Rijkswaterstaat enzovoort. Maar de NS doet het al vreemd, hè? De, de NS haalt er gewoon een trein uit. Ik kom uit Utrecht <lacht> en ga naar Amsterdam. Gaat vier keer per uur. En dan haalt er gewoon een uit. En psychologisch werkt dat enorm. Het heeft even geduurd hè, voordat ze dat bedacht hadden. Ja, ja dat is waar. Dat is exact. waar. Exact. En Akkoel. het was niet het enige wat, wat er gebeurde vandaag. Hè? Want ze hadden inderdaad gisteren aangekondigd... dat een aantal treinen werden, uh, eruit uit het hele schema ja. werden gehaald. Maar vanmorgen toen zag ik ook wel meldingen van extra uitvallende treinen. Ja, dat is waar. Dat is dus het goed. credo is gewoon op tijd van huis vertrekken. Dat blijft exact. natuurlijk. Maar of... raken we niet ook meer in de stress dan vroeger? Ik bedoel, als er nu al een sneeuwbouw aankomt... dan gaan we allemaal bedenken wat allemaal fout zou kunnen gaan. Dat ik me toch van vroeger toen ik klein was... <lacht> niet kan herinneren dat we dat ooit ons afvroegen. Dat kwam over je heen en nou ja, dat dealde je dan maar mee. Dat is een goede vraag. Ik weet niet of het meer stress is. Um... Meer auto's in ieder geval. Ja, meer auto's. Maar we hebben inmiddels ook meer mogelijkheden aangekregen om, om te reizen. We hebben ook vaak de mogelijkheid om op een later tijdstip of een vroege tijdstip bijvoorbeeld te beginnen... of thuis te werken. Of zeg van, als thuis geen optie is omdat de kinderen rondlopen of wat dan ook... dan ga ik ergens anders binnen mijn eigen stad bijvoorbeeld uh, werken. Maar dat als die mogelijkheden veel die dat... groter worden, dan zou je zeggen... dan is het raar dat je op vandaag een record hebt. Dan is dat niet nodig. Exact. Nou, wat je... ik, ik denk dat het voor vandaag gewoon heel duidelijk komt omdat het een directe omslag is en dat een aantal mensen... Uh, eigenlijk vanuit gewoontegedrag nog de auto blijft pakken... en hooguit vijf of tien minuten eerder. En dat gisteren dat... dan niet goed nationaal gekeken of zo? Want daar zat het uitgebreid in. Dat zou kunnen, ja. ja, ja. ja. En mensen kijken natuurlijk ook altijd naar buiten van... hoe is het? Nou, dit valt wel mee. Het gaat niet zo hard. Dit gaat wel. Ik, ik ga het wel. Uh, nou, ja. Voor mij zal het wel gaan lukken. Ja. Ja, en dan op een gegeven moment toch erin gaan staan. En dan, uh, dan blijkt dat het... Uh, niet gaat, ja, Nee, De KNMI heeft de, de criteria voor het weeralarm aangepast, meldt teletext. Uh, voor vandaag was geen waarschuwing gegeven voor extreem weer. Achteraf vinden ze dat het best had gekund. Gaat dat ons helpen? Um, dat zou ik eigenlijk niet weten. Ik heb geen idee. Nee. Maar maar maar, ik, vind maar, ik vind die bijdrage van Elstert ja? ook erg sterk. Kijk, we zitten, in een, we zitten ook in een maakbare samenleving. Ik ben het met je eens. Het is tegenwoordig toch al zo... ook als er een calamiteit gebeurt... Altijd moet er ook schuldig worden gevonden, bij die NS ook. Ik vind het toch altijd iets te makkelijk. Ik, mijn indruk is ook dat het iets met de verwende samenleving heeft te maken. Dat, ja, we, dus dat, dat we er we niet meer tegen kunnen als ja. er iets is wat ons ja. tegenhoudt, überhaupt. Ja, dat. Ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat bedrijven gewoon meer anticiperen op dit soort situaties... en dat er meer gebruik wordt gemaakt van videoconferencing, telewerken... en online samenwerkingsplatforms. Het is echt al vandaag, het is geen science fiction. Dat kan toch gewoon ook gewoon alle verkeersdruk helpen verminderen? Alles er van... nooit meer files? Oh, dat zou leuk zijn, maar dat zal zelfs nooit gebeuren. Nee, maar we kunnen het wel beter organiseren. Je zeg kan er je. in ieder geval iets mee doen. En bedrijven die kunnen zich daar gewoon heel goed op instellen. En freelancers ook. Er wordt al heel veel gedaan. Daarom zei ik ook van er is zoveel wat er eigenlijk al goed gaat in Nederland. Alleen dat je, we zijn natuurlijk als Nederlanders gewend om te zeuren en te zeiken. En dan zien we juist met dit soort dingen. Dan hebben we nog een record ook van iets wat negatief is. <lacht> IH. <Dieha. lacht> maar we vinden het toch eigenlijk ook best wel leuk. Nou, als de record vieren, valt natuurlijk wel. Ja, Want we hebben met z'n allen toch eventjes Als ik dan lekker ja. thuis zit en, en ik hoor dat record... denk ik nou, best wel lekker. We hebben Ja, ik was er zo eentje die vanmorgen lekker thuis zat. Ik, ik had het geluk dat ik vanmorgen thuis... Uh, ik zou al thuis werken, dus ik hoefde er niet eens iets voor te regelen. Um, en dan wil je zo'n record wel binnenhalen, ja. Ik heb, uh, ja. Ik heb er eentje opgenomen. Ja, als je in de filie staat, is het minder leuk. D wat zou u voor een volgende keer adviseren? Hoe voorkomen we dit de volgende keer? Um, ik zou eigenlijk uh, in de berichtgeving in ieder geval ook aangeven... wat mensen wel moeten doen. Want we zijn heel, heel snel geneigd om te zeggen van... jongens, meid de file... Maar wat moet ik dan doen? Moet ik dan eerder weg? Moet ik later weg? Uh, moet ik thuiswerken? Wat zijn de mogelijkheden? kost het inderdaad iets meer in je communicatie, maar ik denk dat er voor een deel inderdaad je mensen daar wel mee, mee triggert. Puur de, pu de, die de simpele boodschap in het, in het journaal zou niet moeten zijn van mij te vielen, maar ga eerder weg, ga later weg ja. of pak je computer thuis. Kijk welke mogelijkheden u heeft en zoek dat uit. Dat, dat zou helpen, ja. zegt ja. de psycholoog. Nou, een deel van het probleem zou je daar mogelijk mee op kunnen lossen. Zijn we dan zo gehoorzaam dat we daarnaar luisteren? Uh, voor een deel wel. Uh, een deel en heb ik dan altijd over een deel van de bevolking, zeg maar, van de doelgroep... waar we altijd als psycholoog ja. over hebben. Een ander deel blijft inderdaad gewoon het gewoontegedrag uh, volgen. De techniek, uh, gaat die ons nog helpen? Apps en zo? Uh, gaan die ons helpen op dit soort dagen? Ik denk dat een heleboel mensen... Ik hoorde jou straks inderdaad over, uh, Joanneke. Uh, even, even snel kijken inderdaad van wat is de huidige situatie. Ook onderweg kan het inderdaad handig zijn. Uh, dat kan inderdaad helpen. Ik denk alleen nog niet dat het diffuus genoeg is... dat half Nederland daarmee gaan, gaan bereiken. Nee, want dan zie je waar de sneeuw ligt misschien. En dan denk je van ja, misschien kan ik er door, misschien niet. Dat zou kunnen, maar, maar je ja, kunt natuurlijk moet. ook reacties zien van, van andere gebruikers. Daar hebben we toch Waze voor. Zo'n hele handige exact. app ja. met uh, Maar dan moeten ze het allemaal installeren, informatie. Waze. Ja. Hoe heet die? Waze. W-A-Z-E in de ja. App Store. Ik ben het nu al kwijt hoor, jongens. Ja. <laughs> het valt best mee, echt waar. Ja. wat, wat ja. staat daar precies in? Nou, het is een applicatie. Eigenlijk een soort van uh, um, piep, tom, tom uh, Waarmee je, zeg maar, uh, alle routes kunt instellen. En uh, als je hem gewoon in je, in je auto neerzet... Dan, dan, dan houdt hij precies bij waar je rijdt. Je kan een route instellen. Maar hij houdt ook bij wat jouw sociale netwerkvriendjes... Uh, voor tips geven over die route. Of huh? Nee. mogelijk is gebeurd. En past die dan de route aan is? voor jou? Absoluut. Het ja, okay. werkt navigatie. echt als een charm. Sociale hele... navigatie. Ja, dat. absoluut. Echt adaptief en sociaal. Nou, klinkt mooi. Het lastige daarvan is dat je daarmee nog weer sterker de indruk wekt dat je dat allemaal kunt maken. Hoe leuk is dat? En dat gaat dus niet. Ik bedoel, <laughs> Ik gebruik het voor, doe het vooral. Ik vind het prima. Maar uh, mijn rechtenbuurman zijn niet aan onrechten. Wij gaan erg uit van die maakbare samenleving. En uh, ja, er zijn dus ook dingen die je niet in de hand hebt. Ga maar gewoon staan en wacht maar. Op een gegeven moment ben je er.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 Gerard Steegs is daar onze man in Egypte, maar hiervoor zat u ook in Libië... en dat was een, een hele heftige tijd dat u daar zat. Uh, er gebeurde veel, ja. dat is zeker. Ja. De tijd van de revolutie, de val van Gaddafi... en ik heb gelezen dat de kogels u om de oren vlogen. Op een bepaald moment wel, maar gelukkig duurde dat maar een paar minuten. hele angstige minuten, maar uh, dat soort dingen zijn gelukkig snel voorbij. Ja, maar even na toen het gebeurde, wat, wat, hoe kwam het? Um, ik uh, was bezig om uh, samen met mijn uh, assistent Karin van der Meer uh, te bellen met Nederland over de komende evacuatie van Nederlanders. U zat in Tripoli? Uh, ik zat in Tripoli ja. en uh, we waren in een hotel omdat we dicht bij de ambassade wilden blijven. Uh, en we wilden dus met een satelliettelefoon en dat gaat het beste buiten, dus we stonden op het balkon. Uh, nog eventjes checken met Nederland uh, of alle arrangementen een beetje klopten. En we waren eigenlijk net klaar met het gesprek. Toen kwamen er beneden een aantal uh, jeeps aanrijden met daarin soldaten. En nou, dan kijk je toch eventjes naar beneden van wat gebeurt daar? Een vijf sterren hotel. Uh, je denkt dan van nou, het zal mij hier toch niet zoveel gebeuren. Nee. En die mensen begonnen te schieten op iets in de berm. En voordat we het door hadden eigenlijk, uh, keken ze naar boven. En begonnen ze op uh, alle balkons van het hotel waar mensen er zichtbaar waren ook te schieten. Zo. Daaronder dus het balkon waar wij stonden. Uh, mijn assistente, kon nog net, Karin van den Meer, kon nog net naar binnen. Uh, ik kon niet meer naar binnen, want dan was ik midden in die kogelregen terecht gekomen. Dus ik zat daar een beetje angstig in elkaar gedoken achter een muurtje. Zo. Te wachten tot het over was. En toen dacht u: was ik maar niet ambassadeur geworden? Nou, ik dacht een beetje van, goh, als je uh, bijna dood bent... dan denk je dus dat het niet waar kan zijn dat je bijna dood bent. Want dat dacht u? Dat, dat, <laughs> ja. Ja. Maar u dacht, ja. wel, u dacht wel dat het afgelopen was? Ik dacht echt op dat moment dat ik daar niet meer wegkwam. Nee. nee. Nee, dat is uh, heftig toch wel. Ja. Ja. Ja. ja, ik kan me voorstellen dat dat ingrijpend is... maar dan moet je onmiddellijk ook weer aan de slag als ambassadeur. Die Nederlanders moesten geëvacueerd worden... U moest de veiligheid van Nederlanders garanderen... maar kon dat eigenlijk wel? De veiligheid garanderen kun je natuurlijk niet... als je met anderhalve man en een paardenkop op een kleine ambassade aan het werk bent. Maar wat we wel gedaan hebben is zorgen dat we in ieder geval... de Nederlanders zo goed en zo kwaad als ze konden allemaal bereikt hebben. Verteld hebben dat we evacuatievluchten hebben georganiseerd. Dat we informatie hebben over andere vluchten op andere dagen van andere landen. En dat we op de luchthaven zichtbaar met een Nederlandse vlag staan... Uh, en dat mensen ons uh, kunnen vinden... en dan uh, een plek op een vliegtuig naar buiten kunnen krijgen. Ja. En dan had u nog uh, die helikopter, hè? Op dat strand van Certe? Ja, u gaat al lachen als ik <laughs> ja. erop van begin. Dat ging niet helemaal goed daar. Ik begrijp dat u daar niet alles over mag zeggen. Maar... Waarom niet? Dan <laughs> willen we nou, er alles over weten <laughs> eindelijk. Ik oh, kunt u kunt het nu toch vertellen. Minister Roosentaal, destijds heeft het allemaal keurig uitgelegd aan de Kamer... samen met zijn collega van Defensie. Um, oh. En uh, ja, dat is het verhaal. Um, dus, ja, maar kijk, uw gevoel erbij... Dacht u toen al, oh, dit gaat echt helemaal fout? Dat weet je van tevoren nooit. Uh, en ik was ook niet uh, van tevoren tot in detail op de hoogte van wat men daar ging doen. Um, het is wel zo dat ik daar uh, hele intensieve besprekingen voor gevoerd heb met allerlei mensen van uh, toen nog het uh, Gaddafi-regime. En we zijn al lang blij dat uh, uiteindelijk uh, toch na redelijk korte tijd uh, die drie mensen weer naar Nederland terugkomen. Ja, ja, maar ik kan me voorstellen dat je dan, als er zoiets gebeurt is als ambassadeur, dan echt denkt van nou. Nu moeten alle mijn, alle mijn vaardigheden, moet ik al mijn vaardigheden mee aan de bak. Wat ze zeggen, het is een uitdaging. <lacht> <lacht> maar mag niet ondiep, u, moet, u moet er wel gedacht hebben. aan. zuid deze vraag. Die zakken in Den Haag inclusief misschien de minister, met alle waardeering voor de minister. Ah, wat, ah, wat, ah, doet, wat doet hij mij aan? Ja. Ik, ik, ik, moet hier, ik moet hier de zaak redden, terwijl zij in Den Haag dat allemaal op papier lopen te besluiten. Heeft u niet zulke gedachten? Nee. Of mag je die niet uitspreken? Nee maar, nee, maar ook echt, ik heb zulke gedachten ook niet. Uh, het is een vak waarin je uh, dit soort dingen doet, uh, daarom heb je het gekozen. Uh, dit maar is dit een, was toch vrij ongebruikelijk, toch? Absoluut. Ja. Maar het ongebruikelijke, ja, dat is toch een beetje waarom je dit soort werk gaat doen. Dus vond het eigenlijk wel leuk. Morning. Nou, leuk is anders, maar uh, het is een ervaring die... Uh, je niet uh, snel vergeet. <laughs> Als het precies. nou nog een keer gebeurt met zo'n helikopter... weet u precies wat u moet doen. Exact. Goed. Nou, ze dachten, laten we die meneer uh, toch wat rust gunnen... en we plaatsen hem over naar Cairo. Daar zit hij nu. Uh, eigenlijk van de ene revolutie in de andere. Hoewel die in Cairo natuurlijk al ietsje eerder was. Um, nu was deze week EU-president Van Rompuy... die zei namens de EU 5 miljard euro toe aan Morsi... Voor de democratisering in Egypte. Daar was, was niet iedereen blij mee in Nederland. Snapt u dat? Um, op een bepaalde manier kan ik dat natuurlijk snappen. Ik, ik ben een diplomaat, dus ik ben heel goed u in het Je snapt iedereen altijd. Enerzijds, anderzijds, verhaal, dat, dat komt mij uh, zo uit de mond. Um, maar ik denk dat uh, Egypte uh, gezien moet worden ook vanuit Nederland als toch het belangrijkste Arabische land. Uh, bijna 90 miljoen mensen. Uh, als het daar niet goed gaat, dan hebben we er allemaal jeuk van. En uh, wat Van Rompuy daar heeft willen doen... is aangeven dat Europa als collectief... naast Egypte wil gaan staan in deze hele moeilijke transitie... van 32 jaar dictatuur naar uh, een democratische rechtsstaat. Ja, dat, dat zijn ze... hele ja, mooie woorden. Laten we even Leon de Winter erbij halen. Schrijver Leon de Winter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij was boos over deze toezegging. En je hebt zelfs aangegeven dat je je belastinggeld gaat inhouden. Leg eens uit. Nou ja, ik... Uh... Ik, ja, boos. Ja, natuurlijk ben ik boos. Um, maar ja, ik heb een stukje geschreven over, uh, over uitspraken van uh, de, de huidige president, Morsi. Die hij nog niet zo gek lang geleden heeft gedaan. En niet alleen uitspraken van hem. Het, het wemelt continu van uitspraken van uh, belangrijke leden van de moslimbroederschap. Uh, uh, op dit moment de belangrijkste politieke partij in Egypte. En niet alleen een politieke partij. Het is een, een, uh, een grote religieuze beweging. Uh, en uh, ja, al die uitspraken zijn, uh, zijn, zijn fanatiek uh, antisemitisch um, en laten geen enkel misverstand bestaan over uh, een bepaald aspect van, uh, van de ideologie van de moslimbroeders. Uh, daar en ik heb dus grote moeite uh, dat er uh, gelden gaan uh, om, om dit huidige regime te steunen. Goed. Maar ik kan bijdragen. Ja, is duidelijk. Uh, Meneer Stegen, begrijpt u dat? De reactie? Want Leon de Winter is natuurlijk niet de enige die zo gereageerd heeft. Wat ik al zei, ik, ik, ik begrijp natuurlijk uh, deze reactie. En uh, mijn minister Timmermans heeft ook, uh, en dat doe ik zelf ook, uh, heel nadrukkelijk afstand genomen van de uitspraken die uh, de heer de Winter citeert in zijn stuk... Uh, die, die inderdaad uh, gewoon niet, niet acceptabel zijn. Wat heeft hij precies gezegd? Want niet iedereen heeft het stuk gelezen. Uh, ik, heb, ik moet afgaan op wat de heer De Winter citeert, want ik uh, ken niet uh, de stukken of de toespraken zelf. Ik weet ook niet uh, in welke capaciteit Marti het gezegd heeft en uh, in, in welke uh, hoedanigheid. Uh, maar uh, wat ik begrijp, heeft hij uh, ja, vergelijkingen tussen uh, joden en, en diersoorten uh, gemaakt. En heeft hij allerlei andere uh, verschrikkelijke dingen gezegd. Ja. Uh, maar kan je, kan je dat ontschrijven? Want u zegt dat we geven aan dat we dat afwijzen. Tegelijkertijd gaat dat geld natuurlijk wel naar een man die president is en die dat soort dingen gezegd heeft. Uh, is dat dan wel van elkaar los te koppelen? Nou, wat wij op dit moment uh, doen, is kijken naar wat Morsi, de president, doet en zegt... Um, en het is ook heel belangrijk om uh, te memoreren dat die 5 miljard dat dat niet zomaar uh, weggegeven wordt. Uh, 4 miljard is sowieso conditioneel aan een uh, IMF-akkoord dat gaat over uh, de economische hervormingen die moeten worden doorgevoerd. En uh, 500 miljoen van dat laatste miljard is ook nog eens een keer daaraan voor, hm. voorwaardelijk. Hey, Leon de Winter, is dat een geruststelling? Nee, dat is geen gister. Tegelijkertijd moet ik bijzeggen, natuurlijk dat ik, dat ik dat ik dat ik dat ik begrijp en ook waardeer de opstelling van de ambassadeur. Uh, een, een heel ingewikkelde rol, een balanceeract van de van, van de hoogste orde moet hij uitvoeren. Uh, en dat is zijn verantwoordelijkheid. Ik, ik heb een andere verantwoordelijkheid en kijk daar, kijk daar anders tegenaan. Ik, ik denk dat je dat niet moet scheiden. Dat de scheiding tussen dat wat Morsi privé of voor zijn rol als president van Egypte heeft gezegd... en zijn huidige functie, uh, dat loopt volkomen als elkaar over. Uh, maar het gaat natuurlijk om iemand uh, die ook op zijn manier probeert het beste van te maken. Dat betekent dat hij naar ons toe in het Engels uh, A zegt en uh, in, in het Arabisch B... En, en dat is iets waar de ambassadeur zeker mee te maken krijgt. Uh, die krijgt vertaling onder ogen voor zover dat moet. Um, maar ja, ik, ik kijk daar heel anders tegenaan. Ik, ik twijfel ook uh, of je, of je de, de, de rol van de, de moslimbroeders en, uh, en de rol van de president moet, uh, moet losmaken van, uh, zeg maar, uh, de, de meerderheid van de Egyptenaren. Ik, ik ben bang, want het is veel erger. Ik ben bang dat hij ook echt. De, de, de, de intenties van het in, in meerderheid van het Egyptische volk uitdrukt. En dat, en dat betekent, mocht dat zo zijn, en ik ben ervan overtuigd dat het zo is, dat we een heel ander probleem hebben. Okay. Dat, je, dat die democratisering dus, dus leidt tot het vrijmaken van allerlei tendensen en emoties en ideeën ja, die wij verwerpelijk vinden. Oké, okay, dankjewel, Leon de Winter. Even terug naar de ambassadeur. Meneer Tegens. want hoe, hoe gaat het in uw, in uw analyse met, met de Egyptische samenleving? Wij hebben zelf al het idee, het was een wil voor democratie. Is weer helemaal terug naar een soort dictatuur. Is dat, is dat juist? Nou, ik denk niet dat het helemaal terug is naar een dictatuur. Uh, ik denk zelfs dat we nog eigenlijk volop uh, in dat uh, politieke proces richting meer democratie, meer rechtsstaat uh, zitten. Maar goed, ik ben hier ook om, om uh, wat optimistischer beeld te geven... Is over het de klopt eigenlijk wat u zegt. Is dat, zo? <laughs> ja. is dat uw taak? Optimistischer zich nou, voordoen dan u bent? Laat ik zo zeggen, ik ben een mens uh, dat uh, een uh, glas liever half vol noemt dan half leeg. Oh ja, maar nu het echte verhaal dan? Um, het echte verhaal is dat Morsi dus inderdaad, uh, en daar is hij uh, terecht voor bekritiseerd... Uh, eind vorig jaar heel veel macht naar zich toe getrokken heeft... Um, er is toen ook heel veel op hem ingepraat door EU-leiders, door uh, de president van de Verenigde Staten, door, door allerlei andere mensen. Um, als gevolg daarvan, misschien wel, maar in ieder geval uh, is het sowieso een feit, heeft hij uh, na het aannemen van de grondwet een heleboel van die macht die hij naar zich toe getrokken had weer teruggegeven. Hm. Uh, aan uh, in dit geval de Egyptische versie van een Eerste Kamer, de Shura. Um, en die heeft nu dus de uh, wetgevende macht in het land. Totdat er een echt parlement gekozen is. En die verkiezingen nou, die zullen waarschijnlijk ergens in de eerste helft van uh, dit jaar gaan plaatsvinden. Ja. En wie heeft het nou echt voor het zeggen? Is dat het Morsi of is dat het leger? Um, ik denk dat dat een uh, hele lastige vraag is om zomaar één te beantwoorden. En gaat u nu antwoorden. even een heel diplomatiek antwoord opgeven. <Gelach> uh, Morsi is de president, hij is het staatshoofd. Als Zodanig is het uh, dus inderdaad de man, de uh, bakstapsheer. Um, het leger in Egypte is een uh, hele belangrijke factor in, in het machtspel. Ze hebben uh, een groot deel van de economie in handen. Uh, ze zijn verantwoordelijk voor de staatsveiligheid en hebben naar nou, die verantwoordelijkheid ook heel veel uh, ja, uh, recht op, op allerlei uh, gebieden en, en uh, allerlei privileges. Precies. Ja. Um, dus het is een factor waar je niet zomaar omheen kan. Uh, ook Morsi zelfs kan daar niet omheen. Uh, de, het leger heeft ook binnen de grondwet een vrij aparte positie... waarin uh, niet zomaar bijvoorbeeld de begroting van het leger... Uh, democratisch uh, helemaal uh, onthuld en vrijgemaakt kan worden. Um, dus er zijn nogal wat dingetjes waardoor het leger... een, een wat uh, meer autonome positie inneemt zeg maar, dan in een land als Nederland. Oké. Okay. Nou, we moeten het hier helaas bij laten. U moet ook weer weg. Hartelijk dank voor uw komst. En heel veel succes in Egypte. Dank u wel. En wijsheid vooral ook. Leuk me best heftig om daar goede dingen te doen. Maar het is de moeite waard. Dank Mooi. Elk jaar komen er in Nederland 4.000 wezen of halfwezen bij. Maar zien we die kinderen wel genoeg staan? Na het nieuwsoverzicht van half drie praten we daarover met Joanneke van der Bos, die er een boek over schreef. Nu is het nieuws van half drie gelezen door Lieselot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. De 5 miljard euro die de EU aan Egypte wil geven was al eerder toegezegd. Het gaat dus niet om een nieuw plan, heeft minister Timmermans gezegd in het vragenuurtje in de Tweede Kamer. Verschillende partijen in de Tweede Kamer zijn boos over de steun die voorzitter Van Rompuy van de Europese Raad heeft toegezegd. Het aantal leerlingen dat zonder diploma van school gaat is opnieuw gedaald. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs was er het afgelopen schooljaar zo'n 6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 Opstelde zij tijdens het vragenuurtje dat vissers zich niet moeten bemoeien met sancties, maar alleen met de uitvoering en naleving ervan. En dat is nieuws op dit moment. Radio 1, dit is de dag. Wow, dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel. Verkeerspsycholoog Mark de Haan, Joanneke van der Bos. En met, met haar praten we zo meteen over het isolement van Nederlandse weeskinderen. En scheidend voorzitter Peter van Hoof van de Protestantse Kerk. En ook de ambassadeur is nog even bij ons gebleven. Die heeft nog een kwartiertje. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website Dit is de Dag.nu. Het is dinsdag en dat is de dag dat we in de tijdmachine stappen. En die wordt vandaag bestuurd door historicus Wim Berklaar. Mm. Welkom. Wim, wij gaan reizen naar het jaar. Net op tijd, naar het jaar 1918. <tie> 1918, Wat was dat toen? Ja, dat is toch legendarisch. Dat is de uh, oudst nog functionerende democratische partij in Nederland. De SGP, staatkundige kundig partij, werd toen opgericht in Zeeland... door dominee G.H. Kersten. En we spreken daar natuurlijk over, omdat de SGP gisteren bekendgemaakt heeft... Uh, wat nu te doen, na de arresten van Europa en de Hoge Raad... wat nu te doen met het passief kiesrecht. Dus dat vrouwen gekozen kunnen worden, ja of nee. Nou, nu zegt de SGP, uh, je weet, onder druk wordt alles vloeibaar. Het scheelt ze acht ton... Ja, dat zijn nogal... Als ze zijn, zouden weigeren... Als ze zouden weigeren kosten 8 ton aan subsidie van de overheid. Dus nu zeggen ze... Er zijn formeel geen beletselen voor vrouwen op de lijst. Ze hebben de beletselen die er waren, de belemmeringen, die hebben ze weggenomen. Die hebben ze weggenomen. En dat Althans, toch... dat is het voornemen, want de kiesverenigingen die moeten er nog over beslissen, geloof zeker, ik. Hè? zeker. Ja. Maar goed, je weet zelf, dit is een gezagsvertrouwenpartij. Hier zijn weinig, ja, er zijn, nou, daar komen ze over te spreken. Er zijn wat onvrede, maar dat gaat natuurlijk niet met slaande deuren of dat de glazen door de, door de zaal gaat. Eén hoofdverstuurslid heeft aangegeven hier niet mee te kunnen leven. Nou ja, dat is dus ja. iemand die eigenlijk al als dominee Kersten was. Kijk, dat is interessant. Toen in 1918 de partij opgericht werd, had je twee jaar. Uh, die, die oprichting viel tussen twee interessante jaren. 1917 was de invoering van het passief kiesrecht. Dus voor het eerst konden vrouwen gekozen worden. En 1919 konden vrouwen kiezen. Apart dat er eerst, eerst, eerst gekozen kunnen worden en dan kiezen. 1919. Ja. En dominee Kersten zei toen, heel principieel: wij willen geen passief kiesrecht. Maar wij willen ook geen actief vrouw kiezen. Wij willen niet, die niet die dat vrouwen op ons stemmen. Partij, we willen niet eens dat vrouwen stemmen. En nou is er wel het gerucht, hè, dat, uh, dat zeggen mensen wel eens tegen mij ja, is die partij opgericht uh, speciaal om tegen vrouwen in de politiek te zijn? Onzin. Want de ARP, uh, de Antirevolutionaire Partij... dat is de oudste politieke partij van Nederland, 1879 uh, opgericht die had als grote vormen Abraham Kuiper. Wie kent hem niet? Hij is een van de grootste figuren van de laatste twee eeuwen in Nederland. Die schreef ooit een boek, De Erepositie van de Vrouw. Maar dat betekent natuurlijk, dat weet je altijd, als er Erepositie van de Vrouw betekent... Ja, het, recht, het grootste aanrecht, als we, Het grootste recht is het aanrecht, is no good news. Grrr. Maar let op, dat is interessant, want je had een beroemd theoloog, dat is een vriend van Kuiper, en, maar dit was een, een milde man. Kuiper was ook een, ja, dus altijd die grote figuur, die heeft wat moeilijke karakters. Die had een mild compaan, uh, Herman Bavink, en die schreef uh, een, een boek over uh, de positie van de vrouw... in de hedendaagse maatschappij, zoals het heette. En Bavink was eigenlijk voor vrouw Kiesrecht. Dus in de ARP, dat waren allebei mensen van de Republikeinse Partij... zat spanning. Dus het was echt een soort spanning. Moet je dat nou wel of niet? En de SGP, die zei natuurlijk... Ja, jullie zijn een theorie tegen. In de jaren twintig. Maar in de praktijk laten jullie vrouwen toe. Ja. Maar let op, interessant. Kersten wordt ook verweten uh, in de jaren twintig... door mannenbroeders, zijn eigen partij, die zeggen... Gij, broeder Kersten, zijt gekozen door een vrouw. Dus hoezo nog tegen vrouw kiesrecht? Ja, de... Dat Dus toen al in de jaren twintig. Toen al in zijn eigen partij. In zijn eigen partij. Ja. Toen al. En op, op zich, het, het standpunt over vrouwen heeft geen rol gespeeld bij de oprichting van die partij. Dat nee, was onvrede nee. over andere ontwikkelingen nou ja, in de ARF. is uh, belangrijk om te zeggen, ja, dat is ook nu ondenkbaar, jongens. Uh, maar dat is interessant, dat is het interessante van geschiedenis. Alles verandert natuurlijk altijd. Um, die partij werd natuurlijk mede opgericht omdat de ARP regeerde met de rooms katholieke Staatspartij. Aha. En dat was de Hoer van Babylon. Dat was niet. Natuurlijk... Ja, nee, blijf nee, deze... zo stil. Ja, nee, ik geef toen dat het een beetje krachtig uitdrukken. Pardon. Ja, dat was best wel krachtig. allemaal samen één partij. Ja, ja we ja, stil. Ja, dus, ja, dat, dat is het zitten nu ja. samen in C? Ja. En dat was toen natuurlijk. En de AP ging zover niet. Die die die. Ja, die hadden toch een bondgenootschap ook om, uh, laten we zeggen, christen te emanciperen in de politiek. Um, maar en de ANP had eigenlijk ook zo, in het begin van de eerste tientallen jaren last van, uh, of althans, een standpunt dat ze zeiden, moeten wij vrouwen nou wel of niet op lijst ja. zetten. Hm. Hoe heeft zich dat ontwikkeld bij de SGP? Nou, eigenlijk is het zo dat heel apart, in de jaren 60 en 70 van onze eeuw, dus laten we zeggen de revolutiejaren, zou je verwachten, dan had je het ingenieur uh, uh, Haver Rossem, die was toen partijleider, die was over zijn stilte toen al voor uh, toelating van vrouwen. Heel beperkt natuurlijk, waarschijnlijk, maar op zijn manier progressief. Maar die werd er eigenlijk nooit wezenlijk aan gevraagd. En het is pas echt begonnen in de partij zelf uh, rond begin jaren 90. Toen is het echt begonnen. En er is een naam te noemen, dat is mevrouw Riet uh, Grabijn van Putten. Ja, daar, hebben we, daar hebben we ook geluid van. Zullen we er even naar luisteren? Jazeker. Veel SGP'ers zijn dus bang dat vrouwen die lid zijn... uiteindelijk ook in gemeenteraad en Tweede Kamer terechtkomen. En dat is voor hen onaanvaardbaar. De zaak ligt zo gevoelig dat er zaterdag over vergaderd wordt... Mevrouw Grabijn wil daar zeker bij zijn. Omdat zij het van levensbelang vindt dat juist jonge vrouwen een stem in de partij krijgen. Zij zijn de moeders van de aanstaande gezinnen. En als die jonge vrouwen zich dan afgewezen voelen door de SGP... dan zullen ze vervolgens ook in dat opzicht onvoldoende leiding kunnen geven aan de gezinnen. En dan ben ik bang dat de gezinnen ook verloren gaan. Halleluja. Het ja. was niet ik hoor, het was jouw jongen. Ja. Maar dat was in 1993 ongeveer. Ja, en dat ging toen over, het, over de vraag of ze lid mochten worden, toch? Van de SGP. Nog niet of ze ook uh, de partij mochten vertegenwoordigen. Nee, dat is, waar, dat is waar. En let op, dat is interessant. We uh, zitten nu 15 januari 2013. Morgen is het precies 20 jaar geleden dat de zaak echt aan het rollen kwam in putten. Dus dit is mevrouw Grabijn van Putten, maar in Putten was een partijvergadering... en toen heeft 90% van de partij, dat is natuurlijk wel belangrijk... het is een democratische partij, Laten we het niet vergeten... die partij is gewoon in de, uh, intern democratisch. ze heeft 90% gezegd, geen vrouw op de lijst. Ja. Toen ontstond er onvrede en toen werd er een werkgroep opgericht met een burgemeester uh, uit Bernveld, SP-burgemeester. En die, noemde, die hadden als werkgroep bouwen. Maar nou, één juli redacteur, ik heb beloofd haar naam niet te noemen, is een voortreffelijke dame. Die, uh, ja, ze wil niet dat er na vrouwen zijn altijd bescheiden. Ja, he, wij ja. zijn natuurlijk van die ijdele tijd. Kom mannen. met je punt. Ja, nou, oké. Okay, uh, ik ga niet noemen. Maar zij zei: uh, die werkgroep heette bouwen, niet breken. En de wist de partijleiding al. Dat zit in de zak natuurlijk, daar kun je nagaan. Bouwen <laughs> niet breken. Dus die wilden wel vrouwen in uh, de partij op een bepaalde manier. Die wilden eigenlijk ook uh, dat passief kiesrecht kwam. Maar het is keer op keer toch afgewezen. Maar uh, er zijn partijvoorzitters van afgetreden. Er zijn uh, uh, regiovoorzitters afgetreden die weer teleurgesteld waren in de partij. Omdat die zeiden, ja, het moet wel kunnen. Ja, ja dus het is een voortdurende strijd geweest... die nu dan met hulp van buitenaf... nou, dat meer laatste is belangrijk. ...beslecht dat, lijkt te dat zijn. Dat laatste is heel belangrijk, omdat natuurlijk... Uh, het, het, uh, die Nederlandse politiek gaat ze mee bemoeien, maar vooral natuurlijk uh, Clara Wigman-instituut, ja. uh, juristen en natuurlijk Europa. Kijk, uh, steeds meer wordt natuurlijk Europa ingebracht. Van... Ja, we hebben die Europese rechter die pas gehad. En die zei: We hebben niet zoveel besloten. We hebben alleen tegen Donner gezegd, als minister van Binnenlandse Zaken toen: Je moet het zelf oplossen, je moet ja. niet meer ons zijn. Ja, maar dat, nee, dat is wel waar. En Donner heeft toen niks gedaan, dat weet je. Maar toen Donner niks deed... toen heeft natuurlijk Klare wichtman instituut weer gedacht... ja, wacht even, Donner doet niks. Dus dat geeft toch weer politiek vuur. Ja, ja. Het ongemakkelijke is nu wel... Dat al, ik las vandaag allerlei reacties van andere partijen... die tevreden zijn over hoe de SGP zich aantast. Dat is in een democratie ook een ongemakkelijk nee, dat gevoel... dat andere partijen gaan bepalen wat jij moet vinden. Nee, dat is een sterk punt van je. We moeten hier als democratie natuurlijk... Ik, uh, we hadden het net al over, het is een plurale samenleving. Het is, je kunt geheel oneens zijn met dit standpunt... maar het is, gaat wel ver dat de Nederlandse politiek zegt... Um, dit moet je intern als partij besluiten. Komt iets bij, er stond in het Nederlands Dagblad een heel interessant stuk. We hebben in Nederland een compleet ademocratische partij. Uh, namelijk de PVV, met het lid Wilders. Daar zit een politbureau omheen, met Martin Bosma en anderen. Die, die hebben geen leden, die hebben geen sodemieter in te brengen. Maar Wat dus is ook geen geld, hè? Nou, die krijgt de overheidsgeld. Maar ook minder dan andere partijen, volgens mij, toch? Nou, dat weet jij dan weer beter niet. Dacht ik, weet ik niet 100%. Maar, zeker. Je zou maar je gaat toch denken: als je in de Kamer zit, krijg je toch allemaal subsidies en noem maar op. Ja, maar de SGP zou ook als Kamerleden. De Kamerleden zouden toch wel gewoon betaald blijven worden? Of zouden ze altijd geld nee, de, nee, de krijgen? Nee, maar de partij krijgt geen geld. De betaal, volgens mij de PVV wel geld krijgt. Maar ik kan maar okay, vergissen. Zouden we nou, even na moeten zoeken. Ja, maar jij zegt: dat mag wel bestaan en de SGP, niet. Nou, ja, daar zit ja, iets aan. Dat, dat vind ik wel sterk. Ik ben verder niet uh, tegen de persoon Geert Wilders en zo. Dat is verder allemaal prima. Maar ik denk wel: je moet als. Het is een beetje makkelijk om die SGP. Ja. ja, zo eruit te drukken. Vind ik ingewikkeld. Laatste vraag: hoe snel is er een SGP-vertegenwoordiger, denk jij? Nou, tussen nu en 15 jaar zeker. En is het een vrouw? Ja, dat bedoel ik eigenlijk ja, het is een hoor. Een meer vrouw, ja. vrouw, ja. vrouw? Ja, nee. Nou, power-vrouw hebben ze daar wel. Want gek genoeg nog één opmerking erover. Heel veel vrouwen daar in de SGP zeggen: Clara mm -hmm. Wigmanistuur, bemoeide niet mee, we behalen het zelf. Dat is heel interessant. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat dan zegt als je daar in die hele kring zit. Maar hoe, hoe oorspronkelijk en echt is die boodschap? Nou ja, er zit natuurlijk wel een ingewikkeld element in, omdat uh, ja, artikel 1 van de grondwet zegt natuurlijk: uh, er is geen democratie, uh, geen discriminatie. mannen en vrouwen zijn gelijk en gelijkwaardig. Maar ja, dat strijd je met die grondwet uh, als uh, vrijheid van meningsuiting en godsdienst. Nou, daar zit de spanning continu dus. Oké. Okay. We naar Dit is de Dag op Radio 1. Met Thijs van den Brink en Elsbet Gutteke.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 Stop, stop telling yourself that all the things you want to do have been done by someone else. You gotta go. Light-up van Janne Sra. S stilte. Volgens filosoof Wil Terckse. We zijn hier in de Weddybordstadij. Benedictijnabdij bij bij Doetinchem. We wonen hier vlakbij. en Ik ben hier iedere dag minstens één viering. Je hebt bedreigende stilte waar je niet lekker bij voelt. Je hebt een doodse stilte, de stilte van het graf. Vooral de stilte moment uh, in zo'n viering... tussen uh, de psalmen en een lezing. Die, die... Ik dacht, wat moeten we nou doen? Uh, terwijl de bedoeling is dat dan die psalmodie wat uitklinkt in je hart. Aanvankelijk vond ik het vooral saai. en, en Langzamerhand heb ik geleerd... Uh, door je mee te leven en dat stilte ook heel bevrijdend en levenbrengend kan zijn. Nou, en hiernaast is er ook nog een stiltecentrum. Groepsverblijven waar trainingen zijn en retraten en allemaal directeuren en zo. Die... Maar dit, dit raakt ze vaak. Ik zie die mensen ook terugkomen zelf. Ik denk dat stilte, dus een vrijmakende stilte voeding geeft. Je wordt weer leeggemaakt voor wat eraan komt. De stilte kun je leren of stilte moet je zelfs leren. Dat gaat niet vanzelf. Vanuit de Sint-Willibords-abdij was dat filosoof Wilderikse over stilte. In deze maand van de spiritualiteit staat het thema stilte centraal. En dit is de dag daarom deze week vier Nederlanders over hun fascinatie voor stilte. Morgen rond deze tijd hoort u dirigent en winnaar van de Radio 4-prijs, Jan-Willem de Vriend. We gaan het hebben over wezen. Heeft u mijn ouders gezien? Heeft u mijn ouders gezien? I want to meet your employer. Be careful what you wish for, Mister... Bond. James Bond voelt de dag van vandaag weer traag en eenzaam. Goedemiddag, Welcome Welkom bij je eerste lesson. Stick je right hand over de broom en zeg up, Mr. Potter, onze nieuwe celebrity. Ja, een collectie wezen uit de wereld van film en toneel. Joanneke van der Bos, herken je ze? Annie, ja hè? Ja, de, me de meeste wel, ja. ja. <laughs> dat waren Harry Potter, Tarzan, Annie en James Bond. Nooit geweten dat James Bond ook een wees was. Hij uh, heeft een boek geschreven over wezen. Uh, wij denken altijd aan arme kindertjes in Afrika met honger... en de ouders die dood zijn, maar dat beeld dat klopt niet helemaal, hè? Nou, die zijn er natuurlijk ook. Maar er zijn ook een heleboel weeskinderen in Nederland. En er komen er ieder jaar duizenden bij. Um, alleen ze vallen niet op. En dat komt deels omdat ze niet op willen vallen. Want stel je voor, je bent tiener of puber en je verliest ineens je ouders, dan ben je anders dan de rest. En als je puber bent, ik weet niet hoe, hoe dat met jullie was... maar toen ik tiener en puber was, wilde ik eigenlijk vooral heel normaal zijn. Ja, en dus vooral niet vertellen dat je wees was geworden. Niet te Nee. De voorkant van je boek is heel apart. Er staan twee tekstballonnetjes. Eén is zo, nu ben je wees. En daaronder staat dan doei. Ging het zo? Nou, in sommige gevallen wel, ja. Nee. Um, en die doei, die kun je denk ik twee, uh, op twee manieren interpreteren. Het eerste uh, soort van doei kan zijn van, um, weet je wat, het is eigenlijk niet mijn probleem. Ik vind het heel vervelend voor je, maar um, succes ermee. De andere is um, ietsje lichter en die zou meer kunnen zijn van, weet je, ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik moet zeggen. Uh, nu je je ouders kwijt bent, mm. maar um, ik weet ook niet zo goed wat ik moet doen. Dus, uh, hey, um, doei. Ja. En dan ja. toch ook alle, maar allebei laten ze je dan in de kou staan. Daar komt het dan eigenlijk op neer. Ja, soort van wel. Ja. Ja. Jij was veertien toen je wees werd. Uh, je ouders overleden, allebei, die waren ook al gescheiden. Je werd toen uh, met je zus van 22, die werd jouw voogd. En samen bleef jullie gewoon in de woning wonen. En gingen jullie verder leven. Maar als ik je boek lees, was dat wel echt uh, heftig. Ja, nou, het was niet echt een picknick. Nee? Uh, nee. <laughs> nee, Absoluut nee, niet. nee, zeker niet. Er waren grappige momenten die op het Pippi lankhuis achtige af waren... van s'avonds laat pizza's bakken en s'nachts ijstaarten eten... en uitgaan in de studentenkroeg. En er waren hele lastige momenten van een kast moeten verkopen om de huur te kunnen betalen, schoolgeld en oh ja, een winterjas. Maar dat lukte dan weer net niet. Nee, maar wat mij zo verbaast is dat zo weinig mensen zich met jullie bemoeiden. Ja, ja aan de ene kant um, begrijp ik dat heel goed. Omdat ja, onze moeder die, um, die, die had een beetje uh, sociale problemen, zeg maar. En zij had eigenlijk ons gezin een beetje geïsoleerd door haar uh, situatie. Hm. Uh, en dat maakte het, uh, het hele sociale netwerk om ons heen vrij beperkt. Dus uh, ik kan me voorstellen dat omstanders en familieleden en bekenden uh, er wat moeite mee hadden om uh, die connectie naar ons toe te leggen. Ja, maar Aan je moeder kant... was overleden en jullie ja. waren er wel, toch? Ja, wij dus... waren er wel, ja. Ja. ja. ja, en bijvoorbeeld ook, kijk, ja. dat, dat is dan in je omgeving, maar bijvoorbeeld ook op school. Dus je schrijft op een gegeven moment na een paar weken dan uh, je spijbel je nogal wel wat, want ja, het is natuurlijk allemaal... Ja, de wat... eerste vier weken, hoor. Daarna, daarna, heeft da daarna niet. Nee, maar <laughs> dan zegt, zegt op een gegeven moment de leraar <laughs> tegen jou, ja, Jojanneke, het is natuurlijk allemaal heel rot voor je, maar je moet er niet een spijbelproject van maken. Ja, dat nee, klopt. Ja, hallo. Hij had ook kunnen de vraag goh, hoe is het nou eigenlijk met je? En kunnen we nog als school iets voor je betekenen? Ja, nou dat klopt. En dat, dat is helaas niet gebeurd. Heeft nooit en, iemand dat, gedaan? Wat zegt hij? Heeft nooit iemand gedaan? Later wel. Uh, ik ben na anderhalf jaar samenwonen met mijn zus... naar het Wilde Westen getrokken, naar Delft. En daar heb ik op de geweldige school Stanislas College gezeten. En daar waren echt hele goede mensen die uh, uh, wel af en toe verder vroegen. Ook niet allemaal, nee. maar dat hoefde ook niet. Hè? Nee. Maar er waren wel een aantal mensen die heel duidelijk lieten blijken van... Um, hé, hey, wat vervelend dat je hiermee zit. Um, maar uh, weet je wat, iedereen die hier zit heeft ambities... en maatschappelijk belang, dus doe vooral je best, kom je nog eens ergens. Maar zit het hem daar dan gewoon in, dat er om jou heen... toevallig of niet toevallig mensen zijn die wel die belangstelling opbrengen? Ja, en die hebben echt het verschil gemaakt. Anders was het waarschijnlijk heel anders afgelopen. Maar dat kan je niet organiseren? Nee, Nee, dat kun je dus niet organiseren. Maar en je de... geeft wel tips in je boek. Want na elk ja. hoofdstuk schrijf je van: nou, je zou dit kunnen doen of je zou dat kunnen doen. Hoe handig is dat? Ja, ja. zeker. Absoluut. Ja. Mij gaat het nu niet meer gebeuren dat ik niks meer zeg. Maar, uh, oh, wat fijn. maar ja. ook georganiseerd, dacht ik van: is er, wat is 20 jaar geleden ongeveer? Is dat nu beter georganiseerd, denk je? Uh, nou, dat hoop ik wel, maar ik denk het niet. Nee? Nee. Niet jeugdzorg of, of maatschappelijke zorg of weet ik veel wat? Um, ik denk wel dat jeugdzorg heel erg zijn best doet... om jongeren met een uh, hulpvraag um, uh, van dienst te zijn. Um, maar ik kan me ook voorstellen, omdat weeskinderen niet opvallen... want dus sinds de jaren 50 zijn er al geen weeshuizen meer. Die zijn allemaal gesloten uh, omdat het blijkbaar niet meer nodig leek te zijn... Uh, nu worden weeskinderen vaak opgenomen in internaten en pleeggezinnen... en soms inderdaad ook bij familie of vrienden. Ja. Dus uh, als ze niet meer op de agenda staan... omdat ze niet meer een weeshuis hebben... en dus ons ook niet meer associëren met meisjes met rode krulletjes en overgooiertjes... Die mooie liedjes zingen. Ja, overmorgen. Ja. <lacht> ja, en zwabelstokjes verhalen en zo. <lacht> ja. Oh, ja, oh, ja, die ging een stokje. Dood maar goed, zielig. als het niet opvalt, dan lijkt het ook alsof er geen probleem is. En als er geen probleem lijkt te zijn, dan voelt een weeskind zich ook niet geroepen... om die hulpvraag te doen. Nee. Toen ik uh, 23 jaar geleden wees werd, had ik helemaal niet de behoefte... of uh, de neiging om hulp te gaan vragen aan mensen. Want omdat mensen eigenlijk niet heel erg reageerden van... oh, wat erg, en, en, goh, en wat nu, en kan ik wat voor je doen... voelde ik me ook niet geroepen om dus die vraag te stellen. Nee. En waardoor ik dus eigenlijk gedrag ontwikkelde wat uitstraalde... Ja, mij gaat het toch goed. Nee. Niks aan de hand. Ik ben helemaal in control. Wat is jouw probleem eigenlijk? Ja. Maar dat was je masker. Daarachter ja. was natuurlijk ook wel, waren het ook wel echt wel momenten van wanhoop. Ja. Wat, wat had, ja. je, wat had ja. je op dat moment nodig? Ik had uh, heel concreet nodig dat iemand verder vroeg. Dat zei van, nou, je bent heel stoer en het komt heel tof over. Maar hoe gaat het nou eigenlijk echt? Want ik geloof je niet. Ja. Had je het dan verteld? Ja, ja. Dus misschien, na, misschien na twee keer nog, uh, nog eens heel stoer doen. Ja. Linde maar maar Linde. je zei, uh, ja. als er niet gevraagd was op dat college in Delft... als ja. er niet nagevraagd was, dan had het anders afgelopen. Hoe had het dan anders afgelopen? Nou, het het is dan... niet dat, dat de school daar de cruciale factor in is geweest. Nee, maar mensen, laten we het zo zeggen. Ja, mensen gingen echt naar je vragen. Maar nou, jij... eentje in het bijzonder, en dat was de, de, eigenlijk mijn huidige pleegvader, zo noem ik hem. Dat is een vader van uh, een van mijn beste vriendinnen... Uh, hij, hij wilde me ooit feliciteren omdat ik overging van de een en andere klas. En uh, nou, daar was natuurlijk blij mee, want het ging zich best, best oké... Okay, uh, qua schoolprestaties. En uh, hij zei, weet je wat, we nemen je uit eten, want je hebt wat te vieren... Nou, dat vond ik al heel exotisch, want uit eten dat deden wij dus echt helemaal nooit. Nee. En ik woonde toen ook alleen op een heel scharrig kamertje boven een soirmatent. Dat uitkeek op een muur. Dat is echt heel romantisch. <lacht> dat is toch wel weer dat sprookje. Um, maar de, de man zei van, nou, ik, wil, ik wil je wel uit eten nemen samen met mijn vrouw en mijn dochter. Maar ik wil dan wel weten hoe jij woont. Nou, dat wilde ik eigenlijk helemaal niet laten zien. Want ja, dat was helemaal niet in, in, in synchronisatie met mijn uh, toffe imago. Nee. En hij zei, nou, ik kan me niet schelen, maar je, ik ga dat nu bekijken. En hij zag het, en hij zag een tas staan, en hij zei... Dat treft, ik zie een tas, Jij neemt spullen mee, je gaat nu met ons mee. En toen heeft hij gewoon mee naar huis genomen. Ja, ja. Dus eigenlijk iemand die je gered heeft dan? Ja. ja. ja. ja. Dus kijken, je schrijft ook in je boek, uh, er is ook een website... Ja. waar informatie ja. staat, want je hebt ook heel erg behoefte aan informatie, merk ik in dat boek, waar je, wat je ook niet kan vinden op die leeftijd. Absoluut. Ik merk het ook met name uh, dat weeskinderen die in dit tijdperk zeg maar wees worden, die googelen op uh, uh, woonruimte, uh, ouders overleden, huis, woningstichting, uitzetting, allemaal dat soort vervelende dingen. En uh, die, die mailen dan uiteindelijk mij... omdat ik blijkbaar een van de weinige mensen ben... die überhaupt hierover schrijft. Ja. En toen heb ik ooit met, uh, met één tweet een jurist kunnen vinden... voor een meisje wat net 18 was. En werd uh, gedreigd met uitzetting... door een van de grootste woningstichtingen in Nederland. En ik kreeg een brief van haar van... ja, ik word uitgezet, want mijn moeder is net overleden... en ik kan nergens naartoe. En dat heb ik één tweet geplaatst van... welke jurist, gespecialiseerd in woonzaken... Uh, wil een weeskind 18 jaar uh, uh, pro-deo helpen of bijstaan en ik betaal de, on de onkosten. Hm. En binnen een uur hadden we een jurist. En na een half jaar uh, flink veel stegelen en met tussenkomst uiteindelijk van het leger des Heils uh, is het goed gekomen. Ja. Maar anders was dat heel anders afgelopen. Ik vind het eigenlijk schokkend om te horen... dat, dat waar je denkt in Nederland dat dit soort dingen goed geregeld zou zijn... Ja. kinderen, kinderen nota dus echt tussen wal en schip kunnen vallen. Ja. Dat is dus zo. Ja, maar u wist het ook niet. Ik wist het niet. Nee, natuurlijk, nee. nee, een predikant komt regelmatig in een pastorale situatie terecht, vermoed ik? Ja, uiteraard. Um, gelukkig heb ik nooit meegemaakt dat een kind uh, zeg maar op die leeftijd okay. beide, beide ouders uh, verloren had. En dan zouden wij als kerk natuurlijk zeker iets gedaan hebben. Daar, uh, daar, daar kan geen twijfel over bestaan. Nou, het ik wil, gaat dus wel het... iets vervelend zijn, maar er staat ook een stukje in het boekje van Jurjannek over de kerk, maar dat zullen we niet meer Nee, dat is maar, maar ja, wel genoemd. Het gaat dus om mensen die de moed hebben om door te vragen. Ja, absoluut, hè? Dus die zeggen absoluut. van, jij mag met mij uit eten. Maar alleen. Als ik zie hoe jij woont ja, en ja. hoe jij ja. leeft. En, maar uh, ik kan me op zich voorstellen: en, en is het toch een soort van relativerende verzachtende omstandigheid voor uh, jeugdzorg en zo. Uh, mijn zus was 22 jaar en mijn voogd. Dus zij werd als volwassene gezien. Ja. Maar daarin leek dus ook de zaak afgedaan. van volwassene, zorg voor kind, klaar, end of problem. Dat ja. was het. Maar dat was niet zo. Want nee, zij was natuurlijk niet. Hartstikke jong. Hartstikke moest... jong. Had eigen dromen, eigen plannen. En die liepen ook in één keer in de soep. Ja. Laten we nog even luisteren naar een paar hele beroemde wezen. Nelson Mandela woke up to freedom this morning... in the spectacular <laughs> surroundings of Bishop's Court. I see trees of green. Red roses The winner is Ingrid Bergman in The Murder on the Orient Express. Thank you very much indeed. It's always very nice to get an Oscar. Louis Armstrong, Nelson Mandela, Ingrid Bergman en Bach en Johanne Janneke van der Bos. En jouw boek is uh, vanaf vrijdag online te bestellen bij het Centraal Boekhuis en bij bol.com. Dat, Dat klopt. En ook via weeswijzer.nu Kijk eens. Straks na drie uur. Aandacht voor een gewichtig probleem. Hoe word ik minder dik? Er is weer een succesboek op de markt... en de schrijfster daarvan zegt dat afvallen niet zozeer een kwestie is van dieet... maar van je eigen mentale kracht. We gaan zo met haar praten na drie uur. Nu is het nieuws. Tot zo.